4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Bij de schietpartij in Buffalo, in Groningen vorige maand, is de omgekomen agent door zijn eigen dienstwapen gedood. De verdachte had de 48-jarige agent in Burger van dichtbij in zijn hoofd en schouder geschoten. Vlak daarvoor was hij zijn pistool verloren toen hij de verdachte probeerde te overmeesteren. Het Openbaar Ministerie heeft op een persconferentie meer bekendgemaakt over de schietpartij in Buffalo. Na een ruzie had de verdachte zijn vriendin gedood met een brandblusser. Toen hij op de vlucht sloeg, schoot hij de agent dood. De politie moest dertig schoten lossen voordat de verdachte kon worden opgepakt. Hij werd zelf vijf keer geraakt en ligt nog gewond in een beveiligd ziekenhuis.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 Poont en WNL zijn nog niet bij de plannen betrokken... omdat ze pas net zijn begonnen en het nog niet duidelijk is of ze door mogen. NPO-voorzitter Henk Hagort is tevreden over de geplande fusies. We weten de namen en de rugnummers. Dat levert een eenvoudiger bestel op, ook een goedkoper bestel. Dus dat is goed voor het publiek. Het past ook nog binnen de kaders van het regeerakkoord, dus helemaal goed.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 In de straal van 1 kilometer rond het bedrijf geldt nog een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en kippenmest. Als er de komende weken geen nieuwe besmettingsgevallen bijkomen, dan worden alle maatregelen in Kootwijkenbroek opgeheven. Het gerechtshof in Arnhem heeft de man die de achtjarige Jesse in Hogerheide doodstak TBS opgelegd. Ook al heeft hij nooit willen meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Daarnaast is Julien C. veroordeeld tot 12 jaar cel wegens doodslag. Jesse werd vijf jaar geleden op zijn school in Hogerheide neergestoken door Julien C. Verslaggever Merlijn Stoffels. Ondanks dat er geen rapportage was van het Pieter Baan Centrum over de geestesgesteldheid van Julien C. heeft het hof toch besloten om TBS op te leggen. Dat heeft ermee te maken dat er een oud rapport lag waaruit bleek dat Julien C. een gedragstoornis aan het ontwikkelen was. En daarvoor is hij niet behandeld volgens dit hof. En daarom is tbs, de behandeling van TBS nodig, volgens deze rechters. Het Openbaar Ministerie eiste een paar weken geleden 20 jaar cel en TBS. Het weer, periode met zon. In het oosten een kleine kans op een bui. Temperaturen ongeveer 17 graden in het noordwesten en 20 in het binnenland. Morgen regenachtig en iets koeler. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer heeft vanmiddag veel uh, vertraging rond Rotterdam. En dat is te wijten aan een ongeluk op de A16... van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. De politie is bezig met technisch onderzoek. Dat gaat ook een tijd duren. Er zijn bij Ridderkerk drie rijstroken dicht. Op de hoofdrijbaan staat daardoor 6 kilometer file... en ook een lange file op de parallelbaan. Ook de andere wegen rond Rotterdam zijn daardoor vastgelopen... zoals de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en de afrit Berkel een rode kilometer... En op de A20 is het ook erg druk. Van Hoek van Holland naar Gouda, 6 kilometer tussen Spaanse polder en knopen Terbrechtse plein. De andere kant op tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Rotterdam-Krooswijk, 5 kilometer. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt. Geld. Ook uw geld kan verwoesten of beschermen. Ga er goed mee om en spaar bij de ASN-bank.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is zes minuten over vier woensdag. Dat is al volgens goede gewoonte in de Villa de Buitenlanddag. Tijd dus voor ons buitenlandpanel. Voor het nieuws introduceer ik zal even. Ik doe dat nu iets zorgvuldiger. Mark Chavan zit hier, hartelijk welkom. Hij is politiek columnist, NRC Handelsblad, hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Groningen. En hij was correspondent in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De laatste twee landen komen goed uit. U zult zo meteen begrijpen waarom. Lily. Uh, Spangers is hier van het Turkije-instituut. Ook hartelijk welkom. En Henk Schulten, Noordwold, sinoloog en ondernemer. Leuk dat je er weer bent. Dominique Strauss-Kaan dus. En hoe dit schandaal, de enorme cultuurverschillen tussen Amerika en Frankrijk mooier heeft blootgelegd dan, dan ooit. Het taboe op het privéleven van politici in Frankrijk. En dan de Fransen die vol afschuw en, en geschokt en verbijsterd zijn over de manier waarop Dominique Strauss-Kaan in Amerika is behandeld in hun ogen. Is het een publieke vernedering van een toppoliticus voordat hij nog maar schuldig is bevonden? Kortom, het is een soort culturele oorlog, maak zo van. En het mooie is, dus je hoort ze nauwelijks meer over de mogelijke aanranding van Dominique. Het is de manier waarop Amerika met hem omgaat. Verbaast je dat? Nee. nee. nee. Uh, Frankrijk is beledigd, in zijn geheel. Maar het rechtse deel van Frankrijk is uh, blij beledigd. En het linkse deel van Frankrijk is uh, dubbel beledigd, zeker geschokt. Is rechts echt blij beledigd, denk je? Alleen maar omdat er een presidentkandidaat uh, Dominique het... Strauss-Kaan was de, de man die in de peilingen uh, Sarkozy kon verslaan met vier punten voorsprong. Als enige. En de, de, de dames die overblijven en de heer die overblijven, die, uh, die komen in de peilingen uh, niet in de buurt. Dus het is nogal. Uh, na, natuurlijk zijn die peilingen een jaar van tevoren uh, waar, waard wat je ervoor voor geeft. Maar... Dominique strauss kahn had... Uh, is niet voor niks door Sarkozy weggestuurd naar Washington. Omdat hij al direct na de uitverkiezing... een, uh, een geduchte soort uh, tegenkandidaat bleef. Maar Dominique Strauss-Kaan dat... was, was, is in de socialistische kring... helemaal niet zo populair... omdat hij altijd de man was die de mensen van het geld ook kende. Ook nog voordat hij in Porsches gefotografeerd werd... Hij was een rechtse socialist. En dat is natuurlijk precies het beste als je president wil worden. Mm -hmm. Want je moet zien dat je een soort meerderheid bij elkaar sprokkelt. Dus dat hij toen in Washington zat en dat gezag opbouwde van de man die de hele wereld een beetje uh, redt, dat maakte hem alleen maar geduchter als niet-kandidaat die klaarstaat. Oké, okay, maar dan gaat het dus om gewoon er, dat het voor rechts goed uitkomt dat deze gevaarlijke kandidaat, hun tegenkandidaat, dat die van het podium maar is Maar ze is toch wel beledigd. Dat bedoel ik. Bank die moeten La toch France. ook. Ja, dat bedoel ik. Lili, jij ja, jij ja, ja, hebt je erover verbaasd, hè? Over de, nou, de, de, de, de ophef de hierover. De ophef hierover. En de, ook, maar... Ja, de collectieve verontwaardiging in Frankrijk. dat het niet zozeer tegen de mannen is, maar tegen hun beschaving. Ik geloof dat het Jack Lang was of iemand anders die zei. zijn wij en de Amerikaanse beschaving nog wel van dezelfde planeet. <lacht> nou, het is echt gewoon. het getuigt ook van een soort isolement. dat je denkt, wat goed dat deze mensen een reality check krijgen. Want het is echt verbijsterend. Ik geloof dat het nu een paar vrouwen. Een een vrouwenorganisatie en een vrouwelijke minister, Elisabeth Guigou, vorige minister... hebben gezegd van, maar moet onze sympathie niet in eerste instantie uitgaan... naar de vrouw in kwestie het slachtoffer. Maar Frankrijk voelt zich geslachtofferd. En het is nogal collectief, althans, de bon, -bon genre-types... intellectuele bovenlaag reactie. Ik weet niet, ik lees de Franse krant momenteel niet... of het ook bij de rest van Frankrijk zo leeft. Maar de spraakmakende gemeenten... Die zijn hier heel erg aangesproken Heng? over. Enk zult de noord ja, China. Ik denk dat China op de Franse lijn zit. En die zijn ja, dat, werkelijk. Ja. Maar ja, daar is ook het, het dat privé Dat is mijn van de inschatting, de omdat ze, de leiders uh, daar, uh, wat hun privézaken zijn, daar uh, bemoei je niet mee. Mm -hmm. En dat ze dingen doen als het trouwens Kaan doen, maar dat misschien op iets beschaafdere wijze, dat weet ook iedereen. Maar het is niet, niet helemaal te vergelijken natuurlijk, hè, nee, China het en Frankrijk. Niet. Nee, de officiële reactie is: die zijn er niet. Ik, ik las vanochtend dat het ministerie van Blandse Zaken geen commentaar geven op deze zaak. Maar wel de hoop uitspreekt dat de selectie van zijn opvolger... eerlijk, transparant en op merit meritocratische gronden plaatsvindt. Mm -hmm. Dus een hele technocratische uitspraak, zeg maar. Maar nog even terug naar Frankrijk. Hè. In Frankrijk is dat privéleven, Mark, van de, van de politicus... Is, is ongeveer heilig. En bovendien, ja, is er, misschien... er zit ook een soort bewondering van, van stoere jongens. Want mm -hmm. president Chirac, daar was ook van bekend... dat hij uh, records kon breken in de snelheid... waarin hij de gemeenschap kon uitvoeren en weer gedoucht hebben... Uh, de president daarvoor, uh, Mitterrand, dus dat was rechts en Mitterrand ja. was links. Uh, die, had een, die had een tweede gezin. Dat wist in Parijs uh, de in -crowd, maar dat stond nooit in de krant. Want de journalistiek... Tot het moment dat Paris Match een keer die foto's publiceerde van zijn dochter Mazarin en, en, en de president bij een restaurant... Maar dat was ook geanceneerd. want het werd langzaam aan tijd... dat het, uh, het volk het ook wist. Want uh, als, als, we als behalve 100. zelf journalist, of ook als hoogleraar journalistiek... de pers in Frankrijk is wat dat betreft natuurlijk toch ook vreemd. Het heeft toch ook boter op het hoofd. Nee, dat vind ik niet de goede uitdrukking. Is dat het niet wat, wat wij in Den Haag in de politieke journalistiek weten over politici... Uh, zolang het niet staats, de staatsveiligheid of de staatszaken aangaat... of iemand een, een vriendin, een vriend of twee heeft... Dat, daar schrijven we niet over. En dus die Franse journalistiek die zegt... Kijk, bij, bij Mitterrand kan je zeggen... het heeft wel lang geduurd dat zwijgen... want het, het ging of op staatskosten. Dat tweede appartement van uh, Anne Penjot, die echtgenoten, ja, dat werd gehuurd uh, op staatskosten. Dat kan je zeggen, dat hoort niet. Je kan ook zeggen, wel was die chantabel? Nou, op dat moment mm -hmm. wordt het journalistiek relevant... Maar voor die tijd... Ze zijn natuurlijk, kijk, dat is de andere kant van het verhaal. Amerikanen zijn natuurlijk volstrekt uh, hypocriet... om niet te zeggen neurotisch... Over, over het persoonlijke en het seksleven van hun politici. Als een, als een politicus die jaren meedraait en, en goede scores haalt... blijkt een vriend te hebben als man zijnde. Wereld te klein? Dan kan hij gaan. Oh. Dat, dat vind ik triest. Dus ze hebben elkaar wat dat betreft niks te verwijten. En het komisch is dat alle twee die landen en systemen pretenderen de, de zuivere leer te mm -hmm. aan te hangen. Zowel van democratie als van rechtsstaat. Het is inderdaad wel opmerkelijk wat Lili Spanger zei. Dat over uh, de vrouw die vermeend is aangerand, geen woord. Niets. Het gaat nee, allemaal over alleen maar over hem. Ik dat er, over, over dat er broer heeft interviews gegeven. En nu was er een bericht dat ze in een HIV-kliniek woonde. Of uh, te huis voor HIV-leiders. Maar ik bedoel, in Frankrijk o, o, doen ze er niet o, o, o, echt toe, toch? Daar wordt niet over haar gesproken. Nee, over die kaderberichtjes. Nee. Ja, ja. Nou, Henk? ja. Ik zat in, denk wat Mark net zei: dat het Amerikaanse puritanisme. dat is ook wel iets van me meer de laatste 10, 20 jaar, denk ik. Bill Clinton is natuurlijk een goed voorbeeld met zijn Monica Lewinsky-affaire. Maar in de jaren 60 kende die. Dat, die jaren, dat ja, dat wist men ook. Om. Dat wist men, maar men die, die, viel daar niet over. Dus dat hmm. is toch wel, ook in Amerika een recentere. Het, centrum, het, ja, het is politiek uitgebuit door, door uh, rechts... en de Tea Party heeft het uh, heeft ja, rechts nog rechter gemaakt op dat punt... In, in, in Turkije ligt dat anders, daar wordt het niet zo uitgebuit door rechts geloof ik. Daar zijn het juist nogal uh, vrij rechtse politici die, die in aanloop naar de verkiezingen, die zijn er 12 juni, uh, een aantal videotapes voorgeschoteld hebben gekregen, waardoor ze dachten we kunnen maar beter aftreden. Ja, dat is inderdaad de kleine MHP, de kleine rechtse partij, de nationalistische partij. Daar uh, spelen deze schandalen. Helaas niet meer op uh, internet traceerbaar, we hebben dat wel geprobeerd, maar het is erg geestig. Uh, de, uh, de symbool voor deze nationalistische partij is de grijze... Wolf, hè, de grijze wolven, ja, zoals die ja. in Nederland ook kennen. Dus als je nu intikt, seksschandaal, MHP... dan krijg je alleen maar natuurfilmpjes van copulerende <lacht> grijze wolven in beeld. Dus dat is wel <lacht> heel, <lacht> erg, heel erg bijzonder. Maar de, de serieuze oppositiepartij, de CHP, de mm -hmm. dienstleider... ik geloof dat iemand twintig jaar aan het roer heeft gestaan van die partij... moest voor het anderhalf jaar geleden aftreden... dat er een tape was uitgelekt waarin je hem heel prosaïs... half aangekleed met kousen met van die sokophouders het bed ziet uh, opmaken in een kamer met een vrouw op de achtergrond. Dat hoe zijn ik. deze tapes naar buiten gekomen? Via een, interne, via een internet, ja, internetsite? Ja. Ja, de vraag is dus in hoeverre dit gefabriceerd is of niet. He, hoe ver ja. mensen in de val zijn gelokt. Dat blijft natuurlijk altijd onduidelijk. Dat, dat wordt ook onmiddellijk nu geroepen rondom rond, uh, Dominique Sarska. Uh, de de complottheorieën zijn niet van de lucht. Al was het maar om nou, wat ja, jij, Mark, ook, net schetste. Dat is ook niet helemaal raar. Want je hebt natuurlijk tussen uh, Sarkozy en zijn uh, tegenstander... Binnen de, de rechtse coalitie. Uh, eindeloos de affaire Clearstream gehad met verwijten over uh, van die opzetjes. Dat mensen erin geluisterd zijn. Om, om, om schuldig te zijn. De, de, er zit die, die, die, die complot uh, theorie, zit er eindeloos in de Franse politiek. Ja. En niet ten onrecht, niet ten, want er ja. zijn eindeloos veel dingen ook uitgekomen. Ja. En soms is het natuurlijk ook gewoon de wens, de vader van de gedachte. Laat het een complot zijn en laat het niet echt zijn. Dus er werd ook onmiddellijk uh, door links. Uh, Politici werd, werd ook aangegeven... hoe duidelijk was dat Sofitel... het hotel ja, waar het was... Franse is een Franse, Franse, Franse groep die natuurlijk... Ja, ja. met Keten. nou ja. nauwe nou banden heeft... Ja. Ja. die kon dat makkelijk regelen. Ja. Nou goed, we weten het dus allemaal nog niet. Eén ding lijkt wel zeker wat, wat de uitkomst ook zal zijn. Of hij nou schuldig wordt bevonden of niet. Het ziet er toch niet naar uit dat hij gewoon weer terug zal komen... als topbaas van het uh, Internationaal Monetair Fonds. Er moet dus een opvolger komen. De wereld gaat gewoon door... Dat is volgens een soort ongeschreven wet altijd een Europeaan. Aangezien ook volgens een soort ongeschreven wet de baas van de Wereldbank altijd een Amerikaan is. Maar nu, het zou nu ook wel heel prettig uitkomen gezien de enorme crisis rond de euro. Dat het in elk geval iemand wordt die net als Strauss-Kaan goed uh, dat allemaal kan bekijken en, en, en de boel bij elkaar kan houden. Maar het is niet meer zo logisch of zo automatisch dat het een Europeaan zou zijn. Henk Schulten-Northolt, jouw nee. eigen China staat misschien ja. ook wel aan de deur te morrelen. Er nou, wordt dat... natuurlijk wel echt veel over gespeculeerd dat de, nieuwe wereld, de, de, de, de opkomende economieën de macht wel eens zouden kunnen grijpen. Het is ongelooflijk goed veranderd. In eind jaren negentig zat ik ook al in China. Toen was China een hele grote ontvanger van wereldbankleningen voor zijn infrastructurele, infrastructurele werken. Um, 2009-2010 heeft China meer geld uitgeleend aan ontwikkelingslanden dan de Wereldbank. Meer, 110 miljard tegenover 100 miljard. Dus die veranderingen zijn gaan razendsnel. China geprofileerd is ook steeds meer als de leider van de wat vroeger de BRIC-landen waren. Ja. De BRICS, want die Was S staat voor Zuid-Afrika. Mm -hmm. ja. Brazilië, Rusland, India en China. Ja. sinds kort Zuid-Afrika bijgekomen. Ja, die zijn goed nu voor bijna 50% van de wereldeconomie en 40% van de wereldbevolking. Dus dat zou eigenlijk voor de hand liggen als China als ongeschreven leider mm -hmm. van die club zich wat geprofileerd zou opstellen, maar China doet dat denk ik niet, omdat het een beetje ambivalent staat tegenover het internationale uh, systeem. Wat het wil internationale zeggen, systeem nou als het IMF zoals bedoel je bijvoorbeeld? IMF, Wereldbank, Verenigde Naties. Dat ziet men toch als bouwwerken van westerse machten, westerse belangen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook allemaal na oorlogs is dat opgericht. Zij doen het liever zelf. Zij, zij kopen nou, liever zij zelf in haven. Zij hebben op op twee sporen beleid, denk ik. Enerzijds is dat ze in die clubs meedoen vanuit, zou je zou kunnen zeggen, defensieve overwegingen. Dus dat de Chinese belangen niet, niet geschaad worden. Van om Taiwan buiten de deur te houden. Dat is een hele belangrijke overweging. Uh, anderzijds hebben ze een bilateraal... een eigen dollar-diplomatie... of rum-diplomatie -di zou je moeten zeggen mm -hmm. tegenwoordig. Dus ze ze het liever zelf. Maar ze willen ook wel deels daaraan meedoen. Dat het in hun belangen niet schaadt. Dat moet ook uit handelspolitieke overwegingen. Want China, als nu lid van het WTO bijvoorbeeld... is daar heel erg sterk bij gebaat. Omdat alle antidumpingheffingen kunnen ze nu aanvechten. Maar goed, ze hebben inderdaad nu ook nog niet een kandidaat... om min of meer naar voren geschoven. Ze hebben geen kandidaat. Wat ik net zei, het enige commentaar wat ik heb gehoord... is dat van buitenlandse Zaken. Het is wel zo, er is een speciaal adviseur, meneer Zhu Min... de speciaal adviseur voor de baas van het IMF. Dus nog steeds de Strauss-Kaan op het moment. Vorig jaar aangesteld. Um, en de chief economist van de Wereldbank, dat is ja. ook een Chinees. Okay. Dus men klimt wel op in die, in die ranks, zeg maar, maar men neemt nog niet het voortouw. Wat zou er gebeuren, denk je, Mark? Zou het erg zijn voor, voor de huidige, dan maar even dicht bij huis blijven... crisis uh, in de eurozone als er een niet-Europeaan, een, een, een uh, Indier of misschien een Braziliaan, of toch een Chinees, of een Turk bijvoorbeeld... de baas van het IMF zou worden? Zou er dan een heel ja. andere wind gaan waaien, denk je? Ik, ik kan dat niet in termen zien van paspoort... Mm -hmm. uh, je zag natuurlijk nu dat het IMF bij de vorige ronde... van de Europese versie van de kredietcrisis... het IMF eigenlijk de leiding nam... die de Europese Unie zelf nog niet kan organiseren. Of nou van Rompuy of, of uh, Juncker... die kunnen niet uh, de, de koppen van de grote landen tegen elkaar slaan. En dan was het... Niet zozeer Strauss-Kaan, maar het IMF... Het instituut zelf. Het instituut dat opeens... Uh, een paar jaar geleden leek het alsof het uh, achter de horizon van de vergetelheid zou verdwijnen. En nu was opeens het IMF er toch als een soort serieus uh, scheidsrechterslichaam. Mm -hmm. Die dingen zei die we zelf niet konden zeggen. Hoewel we wisten dat ze gezegd moesten worden. Um, maar denk je dan inderdaad dat het paspoort van degene die het IMF leidt... eigenlijk niet van belang is? Dat het het hele nou, instituut als geheel ja is? Ja wat... nee, als het een een Chinees of een Braziliaan of iemand van wat verder weg is... die het spel begrijpt en die het gezag heeft als, als eh, econoom of, of politiek econoom... en die het, de rol van het IMF durft te vervullen, hmm? dan gaat het prima. Dan is, het, dan is het zelfs beter. Het is zichzelf logisch dat het niet eeuwig een Europeaan is. Het is grappig dat je zegt die het spel Maar als begrijpt. het, een, als het een, een man uit Verwegistan is... die denkt, so, so, soms van die Verenigde Naties... Uh, Ban Ki-moon, heb ik het gevoel... die durft niet echt een rol te spelen. Kofi, Annan, mm -hmm. we zeggen gewoon kofi thuis. Ja. Die durft dat wel. Oof. Ban Ki-moon, heb je het gevoel... Dit, dat dat, dat bleef de geschuifel, die geeft geen smoel aan de Verenigde Naties. Je moet dus een... Een, een figuur hebben... en dan kan het paspoort me niet zoveel schelen... die uh, streetwise is in Europees verkeer... en de rol van het IMF durft te spelen... dan doet het er niet toe waar hij vandaan komt. Maar is het niet zo, Lili Spangers... dat de, de rol van het IMF... want dat is wat Mark Savan zei... dat iemand die het spel begrijpt... dat spel is natuurlijk wel al die jaren... Uh, door westerse ideeën en door het Westen is dat spel bepaald. Die hebben altijd, voor, als het ging om steun aan landen... was dat altijd vanuit een westerse oogpunt hoe het zou moeten. Ik zeg niet dat dat slecht is, maar je kan je voorstellen... dat er landen zijn die denken, nou, noem China die zegt ja... Dat is nou juist precies wat we er altijd op tegen hadden. Zou dat hele ja, systeem dat, zouden dat, wij zo het gaan Het IMF doen? is een internationale organisatie ja. waarin alle landen zitten. En de leiding heeft natuurlijk wel een sturende mogelijkheid. Maar je kunt niet zeggen dat het IMF denk ik de afgelopen... wat is het, 76 77 jaar, 77 jaar partijdig heeft gehandeld. Ik heb het niet over partijdig in de slechte zin... maar vanuit een bepaalde optiek. Ja, maar dat Die is het hele systeem. Het Bretton Wood systeem, nou, systeem ja. is natuurlijk de basis mm -hmm. van alles. En daar zijn later spelers bijgekomen. Die spelers worden onvoldoende gehoord. Ik zou het persoonlijk heel gezond vinden... Als het IMF nu geleid zou worden door een niet-Europeaan. Want ik weet niet wat die Griekse crisis allemaal nog op gaat eten aan kredieten her en der. Maar iemand die buiten het Europese toneel staat. kan daar misschien toch wat strakker in opereren. Mm -hmm. dan iemand die deel uitmaakt van de Europese coterie, als je dat zo mm -hmm. mag zeggen. Denk zult er ja, nog ja? dat klikjes niet Angela Merkel heeft gisteren, eergisteren, uitgesproken. Um, ze zegt, op middellange termijn kan ik me heel goed een geschikte kandidaat voorstellen... uit een ontwikkelingsland. Maar op korte termijn, gezien de problemen rond de euro en Griekenland dan gaan maar door... geef ik toch de voorkeur aan een Europese kandidaat. Hm. En nogal, ook een, een ander commentaar dat ik las, dat iemand die zei... Ja, uh, het vraag me of iemand buiten Europa wel zo zachtzinnig met, met Griekenland omgaat. om maar geld te blijven storten. Maar ja, goed, er kunnen dus ook landen zijn die zeggen dat moet ik helemaal niet. Waarom zou nee, China kan bijvoorbeeld zeggen: waarom zou je zo zachtzinnig met Griekenland? Dat landen moeten zijn. Dat zouden economen moeten zijn. die ja. voldoende gezag en kennis hebben. om daar een ongelooflijk moeilijke knoop in door te hakken. Dus die zult het maar te doen hebben. Maar dat het wat Angela Merkel zei. juist nu per se iemand van Europese achtergrond moet zijn. dat lijkt me juist het argument wat je eerder maken. Het kan wel eens dubbel moeilijk zijn voor een Europeaan. Ook dat. Om nu te doen om wat er over te worden. halen ja, Om dus juist wel die durf te tonen waar ja. jij het over had. Ja, zij ziet het blijkbaar anders. Maar goed, gezien jouw vraag... het paspoort blijft toch van belang voorlopig... Ja. in de perceptie okay. van sommige mensen. Voordat we er geen tijd voor hebben... wilde ik toch eventjes uh, Turkije... daar komen verkiezingen 12 juni, we zeiden het net al... Um, Lidica, ja, die, die natuurlijk zijn die van belang. Verkiezingen zijn altijd van belang. Maar nu is Turkije is toch een beetje een soort scharniertje aan het worden. Was het al, maar nu nog meer met de Arabische lente. Het, het, het, het contact met, met, met Europa... De partij die op winst staat is de huidige regeringspartij. Ja, die en gaat die... een derde termijn krijgen. En, een dat is en, en die als ze fix winnen kunnen ze daadwerkelijk daar iets aan grondwetswijzigingen ja, gaan doen. Dat is inderdaad dat het, is het probleem. Uit waarom dat van belang zou zijn? Nou, de, het percentage van de kiezers, de, de, de stemmen van de kiezers is het percentage wat natuurlijk voor een deel bepaalt. Maar omdat het parlement verdeeld is tussen drie of vier partijen zijn de restzetels van groot belang. Dus bij een bepaald percentage, wat niet eens 50 procent hoeft te zijn, uh -huh. zou de regeringspartij met twee Derde het parlement okay, kunnen bemensen. Ja, dus Oké, dat, dat is technisch. Een onbelangrijk, uh, belangrijk aspect. Als ze met twee derde het parlement kunnen bemensen, dan zouden ze zonder overleg met oppositiepartijen de grondwet kunnen gaan herschrijven. En dan breekt in Turkije, dus onder veel mensen, het angstzweet uit van wat voor signatuur gaat die grondwet krijgen. De grondwet nu is opgesteld in 1982 als gevolg van een militaire coup. Ja. Het draagt een zeer zwaar seculier karakter. En de grote angst is dat een nieuwe grondwet, als die alleen door de AK-partij zou kunnen worden opgesteld... dat seculiere karakter niet zal doen. En daar zijn in Turkije toch wel veel mensen huiverig. En hoe gevaarlijk of hoe gevaarlijk... hoe, hoe, hoe zou zich dat verhouden tot, tot Europa... Daar hoef je niet, als... dat kun je niet zoveel over zeggen. Want die AK-partij is ook de enige partij van de afgelopen 40 jaar geweest... die veel heeft bijgedragen aan de toenadering tot Europa. De vraag is alleen hoe ver dat proces nog, nog zal gaan. De AK-partij is natuurlijk ook, omdat ze islamitische grondslag hebben... de partij die ook de toenadering tot de landen in het Midden-Oosten... en de Arabische wereld heeft uh, gezocht. Dus in die zin is de AK-partij eigenlijk gewoon... een van de meest actieve regeringen gebleken... De, als het gaat om buitenlands beleid van de afgelopen jaren. Dus je kunt daar verder niet zoveel veel over zeggen. Ook de AK-partij zal ermee moeten dealen dat 48% van de handel van Turkije toch nog steeds met de Europese gemeenschap, de Europese Unie verloopt. Nou, hebben jullie ook dat idee dat deze verkiezingen in Turkije nou niet echt een uh, enorm van belang zijn voor de, de verhouding tot Europa en Kansen groter of kleiner maakt voor al of niet toetreden, uiteindelijk van Turkije, Mark zo van? Ik kan niet heb helemaal. Uh, Lily weet veel beter hoe het in Turkije speelt. Ik heb wel het gevoel dat in, in uh, West-Europa daar een soort uh, stilstand is. Mm -hmm. er, er is niet veel discussie. Er, is, er melden zich niet veel nieuwe tegenstanders, maar ook niet veel nieuwe pleitbezorgers van normaliseren van de betrekkingen met Turkije. En in het, in het uh, ik zal maar zeggen, uh, populisme-gevoelige klimaat zijn ook middenregeringspartijen niet erg geneigd nu stappen te zetten. Nee. Dus zal het, denk ik, van Turkije afhangen... of men daar het opbrengt om nog eens wat vingers uit te steken... of het maar laten lopen? Ja. Henk zult Zulten-Nortel, tenslotte even Herman van Rompuy... onze grote baas van Europa, de baas de president van Europa... Staat, was op staatsbezoek, zo mag ik het niet noemen, was op bezoek in China. Ja. Het is alweer bijna afgelopen, geloof ik. Hij heeft daar volgens mij op een wel heel nette manier... nog maar weer in China duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is... dat er sprake is van een rechtsstaat en uh, dat de mensenrechten worden geëerbiedigd. Ja. Maar hij heeft het volgens mij slim gedaan door hen erop te wijzen... hoe ongelooflijk het voor hun eigen economie is, dat ze dat doen. Ja. Het kan mij niet schelen, heeft hij bijna gezegd. Maar echt, voor jullie zelf, is dat de handige manier... om het nog maar weer eens onder de aandacht te brengen? Ja, er is regulier ja, overleg tussen de eerste en derde economie ter de wereld... zou je kunnen zeggen. En China is dat heel afhankelijk. Ze zijn ook wederzijds elkaar grootste handelspartners. Maar hij herhaalt een beetje geluid wat eerder de Amerikanen ook laten horen... Van de, de, van de open wereld. Daar heeft China heel erg van geprofiteerd. En moet ook dus de verantwoordelijkheid dragen. Niet alleen de luster, maar ook de lasten. En die lasten, ja, dat betekent dat je schikt aan een internationale rechtsorde, maar ook binnenlands. een inderdaad een, een rule of law creëert. en respect voor de mensenrechten. En daarbij kan hij dus inhaken op de recente uh, arrestaties uh, van grap... IWW en de zijne. Maar ja, en het grappige is dat China niet inhaakt op, op, de, op de Arabische lente. Nou, daar proberen uh, 19... ze zich angstvallig of proberen ze dat op oh, uit ja, de vuur te, te dat houden. Dat was een oproep niet? via internet. En dat, uh, om te gaan wandelen in de grote steden, niet Hoe te demonstreren. Durven ze te gaan wandelen? En daar is hard op ingegrepen. De journalisten die kwamen kijken zijn hard aangepakt... want er ja. waren helemaal geen demonstranten. Dus men is zeker bezorgd. En je, zou, je vraagt je af waarom. Want men heeft de touwtjes daar goed in handen. En economisch staat het land er veel beter voor. Eh, Mark, Zervan, denk je dat het, dat het eh, toch enige indruk maakt? Als Herman van Rompuy dat nogmaals benadrukt... hoe belangrijk het is om een rechtsstaat te hebben... de mensenrechten te respecteren... en dat de rest van de wereld daar toch naar kijkt? Of denk je van, ach, het is zo vaak gezegd in China... ze schrikken daar niet zo van? Ik denk niets van schrikken. Ik denk dat ze het irritant vinden. En ik denk dat we het toch moeten blijven doen. Ja. moet wel iets van je, van je betere... Ik, ik bedoel, we hebben zelf ongelooflijke fouten... en we overtreden onze eigen mensenrechten... in alle standen in alle westerse landen. Neem niet weg dat je hardop moet blijven zeggen... hoe je vindt dat mensen met elkaar moeten omgaan. Ja. Wat denk je, Lili? Volledig zal het, Ja, ja. Oké, okay. dat is een mooi moment het om af te sluiten. is Nou, dat eens. is het ook. En daar heeft hij ja. natuurlijk ook op gewezen. Maar ja. dat zal ook geen nieuws voor hen zijn geweest. Nee. Lijkt me. En die denk dat Europa nou bij uitstek iemand is... omdat het een buitengewoon charmante en effectieve ja. manier te doen. Ja. Ja. ja, het is toch uiteindelijk wel... lijkt het langzaam maar zeker de goede man voor Europa, hè? Naar buiten toe. Hij is helemaal niet op zijn achterhoofd gevallen. Nee. En uh, ik denk dat hij dit soort boodschappen bij uitstek goed kan overbrengen. Met een knipoog. En een haiku. En een heel klein gedichtje. En een heel klein gedichtje. Goed. Max Van, hartelijk bedankt. Lili Sprangers en Henk Schulte nortel Dit was Villa VPRO voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier op deze zender. Zometeen na het nieuws van half vijf. Het Radio 1 journaal met Tim Overdiek. En Syrië is misschien niet het hoofdonderwerp. Maar het is wel belangrijk dat we er een paar keer bij stilstaan. Gelet op de berichten over massagraven in Dara. Uh, beschietingen in de buurt van Libanon. We hebben verder updates over imf topman Troos Kaan. We staan stil bij het uitstervende vak van schoenmakers. En de publieke omroepbaas Henk Haaggoort komt langs om alle voorgenomen fusies in Hilversum toe te lichten. Jullie van de VPRO blijven zelfstandig, wij ook van de NOS. En toch werken we samen dankzij Mark Visser met de Hoofdpunten van het Nieuws. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Het onderzoek is in handen van het advocatenkantoor De Brouw en Blackstone en de accountants van PwC. Het onderzoek loopt al sinds vorig jaar zomer. En de publieke omroepen zijn het eens geworden over een fusieplannen. U hoorde het net, Vara en BNN die willen vanaf 2016 samen verder. Het geldt ook voor de KRO en NCRV. Dat staat allemaal in een brief van de publieke omroep. Vanaf 2016 krijgen nog maar acht publieke omroepen een licentie. En eerder was al bekend dat de Avro en Tros samen verder gaan en een aantal omroepen blijft zelfstandig. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat een 150 kilometer file. Het meeste staat in de buurt van Rotterdam... want daar is namelijk een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Er zijn bij knopend Ridderkerk drie rijstroken dicht. De politie is daar bezig met technisch onderzoek en dat gaat ook nog even duren. Het levert een lange file op zowel op de hoofdrijbaan... als op de parallelbaan richting Breda. Files van zo'n 6 kilometer. En ook op de omleidingsroute de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet inmiddels een lange file. Tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux 7 kilometer. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam 5 kilometer tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. En ook op de A20 is er daardoor extra druk van Hoek van Holland naar Gouda 8 kilometer tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. De andere kant op tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander 5 kilometer. Is vier. Op 18 mei 2007 startte Nol Braams uit Krimpen aan de IJssel met AFB Consultancy, zijn bedrijf in juridische dienstverlening. Vandaag, 18 mei 2011, is hij dus precies vier. En dat is een felicitatie waard, vinden wij bij de Goudse Verzekeringen. Nol kwam bij ons terecht via zijn verzekeringsadviseur, bij wie hij al zo'n 25 jaar al zijn verzekeringszaken regelt. Nog vele jaren allebei. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op Goudse.nl.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 U.S. Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Het leger van Syrië grijpt hard in in het stadje Tel Kelag. Er worden tientallen doden gemeld. We spreken vanmiddag met iemand die daar veel familie heeft. Na vijven komt de baas van de publieke omroep Henk Hagoort langs... over het op voorstel van de omroepen aan het kabinet. En er was een interessant debat in Den Haag vandaag. De gedoogpartner van het kabinet, de PVV, steunt de strengere regels voor hypotheken niet. Een oplossing voor een niet-bestaand probleem, vinden ze. Maar door steun van de oppositie zullen die strengere regels er wel komen. Met de baas van het IMF in de cel is de race om zijn opvolging in volle gang. Wel of niet Europeaan? Die discussie keert elke ronde terug. Het Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. De man die de achtjarige Jesse Dingemans doodstak op een school in Hoge Heide... krijgt twaalf jaar cel en tbs. Dat heeft het Gereshof in Arnhem vandaag bepaald. Eerder werd Julian C. nog veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een bijdrage van Merlijn Stoffels. Het was een gruwelijke daad die onherstelbare schade heeft aangericht aan de familie van het slachtoffer. En de maatschappij heeft geschokt. Daarbij past alleen een hoge gevangenisstraf, zo oordeelt het Hof vandaag. Toch is de straf aanzienlijk lager dan de levenslang die jullie C eerder kreeg. Want volgens het Hof was dit geen moord, maar doodslag. Persraadsheer Mark Boekhorst Carilio legt uit waarom. Het verschil is dat het Hof gezegd heeft, kort voor het feit en toen het feit gepleegd werd, kunnen wij niet vaststellen hoe dat precies in het klaslokaal is gegaan. En omdat we dat niet kunnen vaststellen, kunnen we ook niet zeggen of dit met voorbedachte raden is gebeurd. Of dus de, de verdachte voldoende tijd heeft gehad en zich rekenschap heeft gegeven wat hij aan het doen was. Ja, ze konden niet vaststellen dat deze verdacht een plan had om dit jongetje te gaan vermoorden. Ja, dat zegt u heel goed. Ja, en ook tijdens het uitvoeren, want je zou ook nog tijdens het uitvoeren kunnen nadenken waar ben ik mee bezig. Ook dat heeft het hof niet kunnen vaststellen. Twaalf jaar gevangenisstraf dus, maar wel met TBS. En dat is opvallend, want gedragsdeskundigen hebben niet kunnen vaststellen dat Julien C een gedragstoornis heeft. Want Julien C weigerde om mee te werken aan psychisch onderzoek bij het Pieter Centrum In de hoop zo TBS met dwangverpleging te kunnen ontlopen. Het Hof heeft daarom zelf de knoop doorgehakt. Dat maakt het dan heel moeilijk als gedragsdeskundigen zeggen: wij kunnen niet vaststellen dat er een stoornis is. En dat heb je wel nodig voor een TBS. Ja, dan moet de rechter zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En in deze zaak beschikte het hof over een oud rapport van gedragsdeskundigen uit 2004 uit een andere zaak. Maar 2004, dat is heel veel jaar geleden. Dat kan natuurlijk heel veel veranderen. Ja, alleen daar tekende zich wel de ontwikkeling van een stoornis af en vervolgens heeft het hof gezegd: "Ook in deze zaak kunnen wij op basis van alle verklaringen die zijn afgelegd ook over het gedrag van de verdachte kort voor dit feit" Uh, mensen uit zijn omgeving die daarover hebben verklaard. Op basis daarvan kunnen we vaststellen toch dat er een stoornis is. Het is vrij ongebruikelijk dat een rechter zonder een psychologisch rapport... de TBS oplegt. Ja, maar het hof heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid genomen. Nee, het is moeilijk. Je laat je als rechter denk ik toch vaak uh, leiden... en dat moet je ook, door de gedragsdeskundige. Het is natuurlijk een terrein waar bij uitstek de gedragsdeskundigen... Uh, uh, zijn wetenschappelijke kennis kan inzetten... En de rechter ontbeert dat natuurlijk. Maar toch, er is meer. Je kunt ook met gezond verstand en met juridische kennis zeggen... nou, hier moet sprake zijn geweest van een stoerenis. Zeker als de basis daarvoor gelegd is in walgedragsdeskundige rapportages. Nou, maar de garantie als je niet meewerkt met Pieter Baan... dat je dan geen TBS krijgt, die is er dus niet. Nee, ik denk dat het Hof hier door deze brede motivering daar wel een trend heeft gezet. Het gebeurde wel vaker, maar dit is wel een hele heldere en duidelijke overweging die het Hof geeft pagina's breed. En dat geeft basis inderdaad ook voor de toekomst, om ook als ze niet meewerken de verdachten, om dan toch te komen tot een maatregel van TBS. Vindt u dat advocaten dit zich zouden moeten aantrekken? Nou ja, iedere uitspraak he, staat op zich. De, de, de, geen zaak is vergelijkbaar, maar ik denk dat wij ons allen moeten uh, realiseren op basis van deze zaak. Ook wat dat voor de toekomst uh, betekent. En dat zal de advocatuur ook doen. Julien C. was er niet bij vandaag. Maar is volgens zijn advocaat Tim de Boer zwaar teleurgesteld over deze uitspraak. De rechter had volgens hem nooit tbs mogen opleggen. Hij overweegt om door te procederen tot het Europese Hof. De uitspraak is wel...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 Ja, er is gesproken over wat aanwijzingen, maar er is nergens gezegd dat er daadwerkelijk toen of op dit moment een, een stoornis of een gebrekkige ontwikkeling is. En het is natuurlijk ook wel heel opmerkelijk als juristen gaan zeggen dat iemand wel een stoornis heeft. Terwijl eh, gedragsdeskundigen die daarvoor opgeleid zijn, jarenlange ervaring hebben, zeggen wij kunnen naar alle eer en geweten daar geen uitspraak over doen. Dat gaat wel heel erg ver. Ook het openbaar ministerie overweegt om in beroep te gaan. Zij vinden moord wel bewezen. Dus na ruim 4,5 jaar procederen is er nog steeds geen definitief vonnis. Vonnis was vandaag wel 12 jaar en tbs voor Julian C. Het wordt door sommigen al het Spaanse Tagrierplein genoemd. Het Puerta del Solplein in Madrid. Al sinds afgelopen zondag verblijven daar duizenden protesterende jongeren. Rob Zoutberg is ook op het plein. Rob, wat zie je daar om je heen? Ja, nou, ik, zal, ik zal een rondje voor je draaien. Eerst zie ik het totaal afgeplakte metrostation hier op Puerto del Sol. Ik kijk iets verder. Waar ik nu sta, dat is zeg maar de bevoorradingstent van het protest. Er liggen blikken tonijn, er liggen rollen wc-papier, hamers en spijkers. Eh, Zo'n beetje om de voeten heen. Daarachter wordt er vergaderd. Er is een vergadering aan de gang. Misschien hoor je zo meteen het applaus dat af en toe opstijgt. En nogmaals, dit is een tentenkamp op dit moment. Eh, die een kwart van het, plein, het grote plein in de binnenstad Puerto del Sol van Madrid beslaat. Maar let wel, dit groeit aan. Dat hebben we gezien de afgelopen dagen. En ik kan dikke kans dat het hier vanavond weer gewoon echt helemaal vol staat. En wat willen de jongeren? Waarom zitten ze daar met hun tonijn en, en spijkers en vergaderingen? Ja, nou, dit, dit is allemaal ontstaan afgelopen zondag. Zondag was er een groot protest in heel Spanje. Van mensen zonder werk. Mensen die zeiden we willen oplossingen voor de crisis hebben. Het kan niet langer. 20%, ruim 20% werkloosheid in Spanje, maar onder jongeren nog veel groter. 43 procent, tel daarbij op. Er zijn algemene verkiezingen volgend jaar hier in Spanje. Maar dit weekend al voor de regio's. En de mensen zeggen hier, we vertrouwen de politiek niet meer. We willen dat er nu eens echte oplossingen gaan komen voor de crisis. We willen weer dat, dat we aan het werk kunnen. We vertrouwen de boel niet meer. Er moet een verandering komen. En in die zin kan je de vergelijking met het Tagierplein je trekken. Niet zozeer een protest tegen een regime wat mensen onderdrukt. Maar wel tegen een absoluut wantrouwen dat de politiek hun problemen van de mensen hier nog kan oplossen. En hebben politici zich al op het plein gewaagd? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, dat doen ze niet. Uh, je moet weten, de protesten die richten zich al duidelijk tegen de politiek en met name tegen de grote politieke partijen, de PSOE van Zapatero en de oppositiepartij Partido Popular. Ze bemoeien zich er in die zin wel mee dat ze inmiddels wel zeggen ja, dat ze er wel begrip voor hebben, want ze voelen erbij natuurlijk al hangen met die verkiezingen van zondag uh, in het verschiet. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld de socialisten die hadden... voor, de, voor uh, de komende dagen hier in de buurt... een verkiezingsbijeenkomst gepland. Die hebben ze wijzelijk uh, maar verplaatst. En, maar goed, het, is wel duidelijk, het zal zijn invloed hebben op die verkiezingen. Uh, al is het alleen maar om het feit dat heel veel zendtijd... nu op, op, tele, op televisie in het nieuws wordt ingeruimd... juist voor dit proces. En hoe lang zijn de, de jongeren van plan om daar te blijven? Hebben ze een soort uh, eindtijd gesteld? Nou, Niks is nog helemaal duidelijk hier, want alles wat hier om me heen gebeurt is spontaan en ontstaat door Facebook, ontstaat door Twitter. Dus niemand kan zeggen wanneer het precies gaat aflopen. Jongeren die hier zijn, die hebben in ieder geval gezegd we blijven in ieder geval tot zondag, in ieder geval tot de dag van de verkiezingen. En ja, wat daarna gebeurt, dat weet niemand. Rob Zoutberg dus, vanuit Madrid, het Spaanse Tagrierplein noemen ze het, het Porta del Solplein. Philips onderzoekt mogelijke corruptie in heel Oost-Europa. Naar aanleiding van de corruptieaffaire in Polen... is de Nederlandse multinational een eigen onderzoek gestart. NOS-verslaggever Gertjan jan Dellenkamp bracht dit verhaal als eerste naar buiten deze week. Gertjan jan betrokken de bevestigen tegenover jou, tegenover de NOS... dat dat onderzoek zich niet alleen richt op Polen... maar op de verkoop van medische apparatuur in...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 ja, de arm van Amerika en dat uh, uh, in die zin heel erg lang is. En daar hebben we ook over gesproken met Matthew Friedrich. En hij is procureur generaal geweest, belast met het aanpakken van uh, dit soort zaken. En nu werkt hij op een advocatenkantoor. No, very significantly no. And, and, uh, you know, obviously, you've seen a number of significant dispositions in recent years where a lot of the conduct took place, place overseas. Als je kijkt naar de grote boetes die de laatste jaren werden opgelegd ging het vaak om buitenlandse bedrijven die steekpenningen gaven. En dan ook nog buiten de VS. En de betrokkenen waren buitenlanders. Misschien was er wel een bijeenkomst in de VS... of een rekening in de VS... of had het bedrijf een registratie in de Verenigde Staten. En dat is voldoende om corruptie aan te pakken. Decisions should be made on economic merit, on things like price and quality as opposed to factors like bribery. With the end sentiment being at the end of the day, the corporate corruption is bad for business not just for the United States but for the globe. De beslissingen moeten worden genomen op basis van prijs en kwaliteit en niet op basis van steekpenningen. Dat is de filosofie in de VS. Amerika legt forse boetes op. Siemens 800 miljoen dollar, Daimler 185 miljoen. Shell onlangs 48 miljoen. Dat zijn boetes voor corruptie. Dan hoeft de top niet te hebben geweten dat het ook inderdaad misging. negligent sufficient. En dat is wel een belangrijk uh, aspect. Het, het gaat erom dus niet om dat de Amerikanen of Philips moeten aantonen dat ze er zelf bij betrokken waren of dat de top het wist. Maar als ze hebben weggekeken, niet voldoende hebben gedaan, kan dat ook al reden zijn om een forse boete op te leggen. Ja, is al in te schatten hoe groot de schade kan zijn voor Philips? Nou ja, je hoorde net de bedragen. Hè. Dat kan van honderden miljoenen tot tientallen miljoenen zijn. Het gaat snel om veel geld. Um, uh, en eigenlijk probeert men eigenlijk een schikking uh, te doen, Want dat zijn deze bedragen ook. Het zijn geen schikking. Ze doen alles het mogelijk om een veroordeling te voorkomen. Want dat betekent dat de bazen in de gevangenis kunnen uh, uh, belanden.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 Uit angst dat ze daar opgepakt worden. We hebben deze week allemaal gezien wat voor beelden dat kan opleveren. En ik denk dat uh, die vrees bij dit soort bazen dan ook wel versterkt is. Ja, voordat het tot een mogelijke schikking kan komen, mag ik hopen dat je nog meer feiten van deze groter wordende zaak boven water haalt. Gert dank Tennekamp, wel. Zometeen praten we over de ruzie tussen de veiligheidsregio's. die betrokken waren bij de brand in Moerdijk. Voor het verkeer bij Bege, alleen de AWB, Helene Geest. Het verkeer rond Rotterdam is compleet vastgelopen... door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Ridderkerk. De politie is daar bezig met technisch onderzoek. Dat gaat ook nog een tijdje duren. En inmiddels zijn alle omliggende wegen... dus niet alleen de A16 zelf, vastgelopen. Ook de omleidingsroute via de A4 en de A15 is vastgelopen. En er staan lange files op de A20. Uh, tussen Hoek van Holland en Gouden in beide richtingen... bij knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Het wordt moeilijker om een hypotheek te krijgen in de toekomst. U kunt minder lenen en de aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. De Tweede Kamer steunt deze maatregelen van minister De Jager van Financiën. Alleen gedoogpartner PVV is tegen. Peter Blok.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 De jager komt met deze regels om te voorkomen dat banken te grote risico's nemen, zoals in de crisis, en dat mensen zich te diep in de schulden steken. Dat is belangrijk, want dat treft mensen direct als dat misgaat zwaar in hun portemonnee. Er zijn veel gevallen bekend van mensen die nog tientallen jaren zitten met restschulden. Dat hebben we nu samen met de banken dat probleem opgepakt en dat doen we inderdaad samen met de banken. De gedoogpartner van het kabinet, de PVV, is het daar niet mee eens. Zegt Teun van Dijk. Als overkreditering in Nederland een probleem was, zou je dat terugzien in het aantal gedwongen verkopen. Ik heb net gezegd, er worden in Nederland 2000 huizen gedwongen verkocht. Dat is een half promiel op het hele bestand. Met andere woorden, als u een oplossing zoekt voor overkreditering, dan, dan zoekt u een oplossing voor een probleem dat er niet is. En dat gebeurt hier. En, dat, en waar wij tegen ageren, is het feit dat er weer olie op het vuur wordt gegooid, dat mensen nog onzekerder worden met alle onzekerheden die er al zijn... en dat mensen helemaal stil, bang in een hoekje gaan zitten en niet bewegen... terwijl juist beweging op die woningmarkt hoogst noodzakelijk is. Er is veel kritiek op de plannen... onder meer van de grootste hypotheekverstrekker van Nederland, de Rabobank. Die vindt dat in de toekomst starters ook nog een huis moeten kunnen kopen. De woningmarkt staat sowieso flink onder druk. Er worden minder huizen verkocht en ook minder huizen gebouwd. Dit leidt allemaal tot extra onrust, vindt Teun van Dijk van de PVV. Als ik een huis wil kopen en, en ik krijg mijn financiering niet rond... dan ga ik een lager bod doen. En de verkoper die gaat dan overwegen om dat lagere bod met te accepteren... want anders krijgt hij zijn huis niet verkocht. Dus het heeft wel degelijk een drukkend effect op de prijzen... als de leencapaciteit terugloopt. Daarnaast... Daarnaast krijg je dus dat ook die dalende huizenprijs, dat mensen zeggen van nou dan verkoop ik niet, dan blijf ik zitten waar ik zit. Dat belemmert weer de doorstroming. Als de doorstroming wordt belemmerd, hebben de starters weer het nakijken. Maar toch zijn de nieuwe regels nodig, zegt minister De Jager van Financiën. Nou, wat er gaat veranderen is dat we bovenmatige hypotheekschulden, dat we die tegengaan, want we zien te veel en dat neemt heel sterk toe. Bijvoorbeeld het aantal executieverkopen van woningen is in het eerste kwartaal met 50% toegenomen, maar ook daaronder. Onder zien we heel veel verborgen ellende van woningeigenaren... die een te hoge hypotheek gekregen hebben van uh, hun intermediair of hun bank. Wat we gaan doen is dat in ieder geval beperken tot de waarde van de woning... plus de kosten kopen, dat je dat kan meefinancieren. En we zorgen er ook voor dat mensen een deel daarvan in kleine stapjes aflossen. En verder zijn de gevolgen voor de woningmarkt volgens de jager beperkt. Een verslag van Peter Blok... 8 voor 5. Willemijn Hubert met het weer. Goedemiddag. Hallo. Het is vandaag een beetje zoals de afgelopen dagen was. Hè? Bewolkt, een beetje regen hier en daar. Weinig verandering volgens mij vandaag. Of heb je andere dingen gezien op je radarscherm? Ja, nou, nee, eigenlijk niet. De werkweek is sowieso al redelijk bewolkt gestart. En valt her en der wat, wat regen. Veel is het niet. Nou ja, en ook vanavond gaat bewolkt verlopen. Is dat in het hele land? Ja, het is het hele land. Ja, ja, er is eigenlijk weinig zon. Behalve misschien in Limburg. Daar, daar kan de zon af en toe nog tussen de wolken door piepen. Maar verder is er niet zo heel veel zon te bekennen vandaag. En dat gebeurt dus vanavond ook niet. Vannacht ook niet. En ja, morgen is het ook weer bewolkt. Nog wel meer regen komende nacht? Iets meer. Vandaag, vannacht trekt er een kleine storing over. Dus die zal voor wat lichte neerslag zorgen. Een kleine maar, storing? Ja. <laughs> klein lage drukgebiedje. Een frontje waar wel ook wat neerslag op zit. Dus... Zo, is er wat regen te, te verwachten komen Ja, maar veel is het niet hoor, want die regen die maakt de bovengrond wel nat, maar die dringt echt niet tot diep in de bodem door. We hebben het al de hele week ook over het komend weekend. Hè? Zonnige opklaringen, maar volgens de laatste berekeningen ook op je scherm, ik zag, heb ik gezien, vanmiddag zou het wel eens kunnen tegenvallen. Vertrouwen. Ja, nou het zag in eerste instantie uit dat het dit weekend en zeker op zondag echt heel warm ging worden. 25 graden. En dan mogen we het de zomers noemen vanaf uh, die waarde. Nou, dat lijkt wat uh, teruggedraaid uh, te worden. Het wordt nog steeds warm hoor. Ruim boven de 20 graden. Dus dan, dan is het warm. En misschien lokaal nog wel die 25 op zondag. En zaterdag trouwens heel veel zon. Zondag weer wat minder en dan is er ook de kans op een uh, fikse bui een hey, slecht, slecht eind van het weekend. Maar het is pas woensdag dat dingen kunnen veranderen. Hey, je wel. precies. Ik ben een HPR. Het rapport van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond... over de communicatie rond het brand in Moerdijk... is bijzonder slecht gevallen bij de andere veiligheidsregio's. Afgelopen weekend meldde de NOS dat de brandweerleiding in Rotterdam... helemaal geen contact kon krijgen met de leiding in de andere regio's. Nou, uit een vertrouwelijke brief blijkt nu dat de andere regio's zich niet kunnen vinden in die kritiek. Henrik Willem Hofs, goedemiddag Hendrik Willem. Um, ze vonden het eigenlijk te vroeg om al te reageren, he, die andere regio's, maar nu dus toch een reactie. Ja, dat was de officiële reactie van de drie veiligheidsregio's. Midden- en West-Brabant, waar Moedijk onder valt, Zuid-Holland-Zuid, Dordrecht... waar de rook als eerste overheen trok en rotterdam rijnmond Maar nu schrijft de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid... burgemeester Brok van Dordrecht in een vertrouwelijke brief... ...dat ze al maanden bezig zijn om rotterdam Rijmond op andere gedachten te brengen. En ook vanuit Brabant zouden ze dat geprobeerd hebben. Maar dit keer kwam er geen reactie uit Rotterdam. Want hebben ze in die, in die brief nu de kritiek van Rotterdam overtuigend weten te weerleggen... ...dat er wel contact is geweest? Ja, overtuigend? Weet ik niet. Uh, ze schrijven in ieder geval dat er wel degelijk contact is geweest tussen de verschillende meldkamers. En ook op het niveau van leidinggevende is dat gebeurd. En bovendien, zeggen ze, was er altijd de mogelijkheid om te communiceren via het Nationaal crisiscentrum in Den Haag, dat ook ingeschakeld was. Alleen, de brief gaat uh, vooral over de avonduren. Het staat er twee keer in. Terwijl het Rotterdam-Rijnmond vooral om de middag ging, toen de brand dus woedde en toen ze moesten inschatten uh, wat te doen en of er misschien bijstand verleend moest worden. Nou, die andere veiligheidsregio's, die nemen Rotterdam-Rijnmond vooral kwalijk dat ze het rapport hebben opgesteld zonder wederhoor. En waar ze nog bozer over zijn is dat ze het rapport naar de inspectie openbare orde en veiligheid hebben gestuurd en naar de onderzoeksraad voor veiligheid. En dat zijn twee instanties die onderzoek doen naar de brand in Moerdijk. Ja, en dan mag je alleen daarom eigenlijk al hopen dat er niet weer een brand ergens in die buurt uitbreekt, want die verhoudingen zijn behoorlijk verziekt zo te horen. Ja, dat is absoluut waar. Ik denk dat er heel wat uh, boze bestuurders uh, zijn en misschien zijn ze nu nog iets bozer. We hebben ook gehoord dat het ministerie de drie burgemeesters heeft gedwongen om met een gezamenlijke reactie te komen op het nieuws van zaterdag. Nou, die was dus, we willen nog niet reageren voordat de rapporten af zijn. Maar ja, nu blijkt er achter de schermen toch wel een heleboel geruzie te zijn. En de brief bevestigt het beeld dat de veiligheidsregio's een beetje aparte koninkrijkjes zijn... En dat het Zwarte Pieten over Moerdijk is begonnen. Die brief is trouwens na te lezen op nos.nl. Ja, en, en dat lekker, dat uh, maakt het ook niet beter, hè? <laughs> nee, <laughs> dat klopt. Hendrik en Willem Hofst, dankjewel voor jouw berichtgeving over de brand bij Moerdijk. En na vijf uur praten we met de baas van de publieke omroep... om de toelichting te krijgen van al die fusies die zijn voorgenomen. Een verzoek van de overheid. Om het allemaal kleiner te maken hier in Hilversum. Van de twintig omroepen en omroepjes zouden er uiteindelijk acht moeten overblijven. En daarover is overeenstemming bedrijf. Wie gaat het met wie doen? Henk aan komt dat toelichten. En we gaan ook praten over het uitstervende beroep van schoenmaker. Tot zometeen. Iedere huisarts in Nederland moet die spoedeisende hulp binnen 30 seconden opnemen. 2. Blijkt de vastgoedsector via belastingontwijking... de Nederlandse schatkist weer uh, tekort te doen. Ranking de Nieuws, nu op nummer 1. Strooskaan is onder 24 uur toezicht gesteld... om te voorkomen dat hij zelfmoord pleegt. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.